...bij een vergelijkbare benzineauto. Het weer overwegend droog. 16. Morgen eerst ruimte voor de zon. In de middag op steeds meer plaatsen buien. Dit was het. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A12 tussen Utrecht en Velendal ...en op de A17 tussen Moerdijk en Roosendaal. Ook op andere wegen kan de politie op snelheid controleren. Niet alle controles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 Oh, right. What you see something I haven't seen I want y'all to look out in that audience you Wanna want to go down there At go all those fine brick houses in Atlanta, Georgia yeah, well, yeah, well, yeah, My yeah. goodness gracious me my Listen, Woo! it is impossible to have a brick house contest tonight And only pick one winner with that brother. programma gauw om. Nee, maar je, je, zou, je, zou, je zou maar tijdens dat concert in die zaal hebben gezeten. Hè? Ja joh, dat is party toch? Dit is dit echt. Dit is gewoon party. Commodores waren dat is, uh, hit was het voor ze, maar die was aanmerkelijk korter dan uh, wat ze hier. want hij duurde een soort een kwartier, ik. Ja, een zware gepolijst natuurlijk, hè? Die, is ja. die, die in de top 40 kwam. Ja, dit die, is het gewoon ruwe. Dit is gewoon lekker... lekker uh, ruwe werk. Zo is dat. Commodores dus, met uh, Brick House en uh, van de Commodores naar nou, de Beatles is natuurlijk een hele grote stap. <laughs> ik hoop dat ze de goede gevonden hebben. Want het is nogal vrij lastig om het te vinden op deze plaat. Goed, um, ik heb u straks het verhaal verteld. Beatles live. Uh, er waren wel live opnamen. Maar die waren zo slecht dat men... Uh, dat niet dorstte uit te brengen. En niet slecht omdat de heren slecht speelden. Dat was absoluut niet het geval. Maar gewoon omdat het gegil van die meiden allemaal... Dat was zo overweerst dat je hoorde bijna de muziek niet meer. En het was ook heel goed te horen op diverse bootleg-LPs... die er echt wel in omloop zijn geweest met die live-opname van de Beatles erop. Maar het is, ik heb er een aantal van die dingen... en dat klonk echt voor geen meter. Dat was verschrikkelijk. Um, later, in 1977 ongeveer... is George Martin, de producer van de Beatles... op verzoek van... En de directeur van Capital Records in Amerika is hier nog eens met die tapes aan de gang gegaan. De techniek was natuurlijk al aardig toegenomen. Want de oorspronkelijke opnamen waren op drie sporen. En uh, toen kon men intussen al lang op 16 sporen opnemen natuurlijk. Dus men heeft dat allemaal een beetje uit elkaar getrokken. Men heeft dat gepolijst. Men heeft dat door de equalizer heen gehaald. Men heeft er van alles gedaan. Men heeft wat, wat, wat, uh, ja, wat, wat, wat oneffenheden eruit gehaald. En uh, men heeft dus uh, de tapes van twee concerten gebruikt van de Beatles, dames en heren. Uh, dat was namelijk concert in 1964, 23 augustus in de Hollywood Bowl. En uh, verder in 1965 op 30 augustus in diezelfde Hollywood Bowl. Uh, u moet zich wel even voorstellen, dat heb ik straks over verteld. Maar misschien heb u dat niet gehoord, heb u later ingezakeld. Uh, Systems, zoals we dat tegenwoordig hebben. Met grote mengtafels en alles. Dat bestond gewoon nog niet. Uh, het versterkertje waarmee alles gedaan moest worden. stond op de bühne. Uh, dat was gewoon een zangversterkertje met vier kanaaltjes of zo. Met vier microfoontjes erop. En de gitaartjes, die werden helemaal niet doorversterkt. laat staan het drumstel. Dat gebeurde gewoon nog niet, want men had daar de techniek nog niet voor en als je dat, dat toch voor elkaar krijgt om het nog uh, zo te laten klinken terwijl de heren Beatles door het gegil van al die meiden uh, elkaar nooit hebben horen spelen dat was echt dat, dat, dat is bijna onmogelijk ga je maar zet maar eens tien gillende vrouwen bij elkaar dan heb je al oorpijn <coughs> en hier stonden er een paar duizend dus dan heb je nog meer oorpijn nou ik ga een, een nummer van laten horen uit het concert van 1965 30 augustus dus, uit de Hollywood Bowl het is natuurlijk de, de ik geloof de derde single van de Beatles uit 1963 komt het nummer, She Loves You hier zijn ze, maar nu live let's go, She Loves You nog zo, prins, hè? geen nood is een vals, geen nood is een fout, uh, ze staan dat gewoon even op een perfecte en daardoor kon je ook goed horen wat een, eigenlijk een verschrikkelijk goede band het was. Het was niet zomaar een beentje hoor, echt niet. Um, uh, Jordan, Paul, George en Ringo natuurlijk live op 30 augustus 1965. In de Hollywood Bowl. We zitten nog steeds in de vinyljaar. De speciale gast is Albert Jan Vos, dames en heren. En die heeft een hele berg platen meegenomen. En uh, ik had het al op Facebook gezet. Ik laat me verrassen. Ik weet niet wat er nu komt. Nou, we gaan terug naar de winter 1972. En wel, wel naar de uh, platenstudio van Record Plant in New York. Want daar is deze live LP samengesteld. En ik heb het dan over de Beach Boys. Dat is hetzelfde verhaal als bij die Commodores. Als je een plaat uitbrengt. Dan dus is het altijd heel netjes. En, en, en gepolijst. Maar tijdens live concerten. Als je deze dubbel LP vanaf begin tot eind gaat draaien. Waan je je gewoon in zo bij zo'n concert. Ja. Dus een nummer hieruit kiezen was ook absoluut moeilijk. Want alle klassiekers staan erop. Maar ik heb gekozen voor Sail On. Dus we gaan terug naar de winter 1972. De Beach Boys in Concert. Thank you. Uh, maar je kan, natuurlijk, uh, je kan natuurlijk al wel uh, merken dat de techniek hier al aardig was voortgeschreden uh, in die acht jaar tussen... Uh, The Beatles en uh, Beach Boys live en zo. Uh, PA System, nou ik zei het al, dat was het bij de Beatles nog niet. Bij de uh, Beach Boys wel. PA System is een afkorting voor het Engelse term public address. En is een vakterm waarmee de geluidsinstallatie bedoeld wordt. Die de muziek bijvoorbeeld een concert of een drive-in show versterkt voor het publiek. Nou, vroeger hadden ze dat niet. Ze je een zangset en ieder speelde gewoon op zijn eigen versterkertje. En later pas is dat natuurlijk... Uh, um, is dat natuurlijk gewoon allemaal uh, gecentraliseerd en zo. Even de eerste bands denk ik die uh, met een echt PA werkte. was de Grateful Dead in, uh, in Amerika. Jerry Garcia en zo. Die, die hebben het volgens mij ook een beetje uitgevonden. Die, dat was een van de allereerste bands... Dan heb ik zo'n het idee die daarmee uh, werkte. Ja, en toen uh, nam het geluid natuurlijk uh, aardig toe. Maar als je dus nagaat dat bijvoorbeeld op Woodstock... zo'n festival uh, waar 500.000 man waren... hadden ze niet eens een PA. Zelfs daar werd het nog een beetje uh, met zangzetjes met en allerlei dingen... Opgelost. Nou ja, oké. Okay. Tegenwoordig is het allemaal perfect. Tegenwoordig kun je bij een concert echt het uh, perfecte geluid hebben. Behalve als je een knurft van een geluidstechnicus hebt. Dat heb ik laatst weer een keer mogen vernemen. <laughs> Want een geluidstechnicus kan je natuurlijk op het ogenblik maken en breken. Nou, um, daar uh, genoeg over. We gaan naar Oud de Ook zonder PA En uh, uh, opgenomen in Londen in 1967. En ik ga een prachtig nummer van hem draaien. Um, maar de energie Weer afspat Auto's wedding live in Europe En het heet I can turn you loose ja, Er toch echt veel voor over gehad als ik deze man toen had ik live had kunnen zien. Maar ja, dat zat er toen niet in. Uh, hij is nooit in Nederland geweest. En uh, de Stax Folter ook niet. Althans, niet in die jaren. Niet met de grote bezettingen. Uh, niet met de... En aan die show deden echt heel wat mensen mee, jongens. Daar deed Eddie Floyd aan mee. Daar deed Sam Dave aan mee. Daar deed Otto Zwedding aan mee. Uh, kortom, dat was een feest en dat ging de hele avond maar door. Dat heette de Stax Folter uh, ...live. En uh, nou ja, de, de auto dus is een van de weinigen... ...waar ze een hele complete live LP van op hebben genomen... ...en niet ten onrechte. Uh, u krijgt er straks nog iets van te horen... ...want er is één stuk waar ik de uitzending absoluut mee wil afsluiten. Dat uh, is Try Little Tenderness. Die, dat dat, vind, dat ja. gaan we straks als laatste doen. Dat is zo verschrikkelijk mooi. Uh, en u de band. Ja, de band. En we gaan terug naar negen, de, de oudejaarsavond en nieuwjaarsochtend van 1971 op 72. Zo. Want toen uh, werd deze plaat opgenomen. Live registratie van de band, zoals je al zei. En uh, ik mag twee nummertjes van je draaien, ja, tot ja. een grote vreugde. Ja, dat weet ik. Want die staan ook na, na elkaar, dus dat is, is heerlijk uh, genieten. En ze worden natuurlijk ook op deze, dit live concert weer bijgestaan bij een geweldige hoornsectie. Onder leiding van Snoke Jong op trompet en flugelhorn. En we gaan luisteren naar Stage Fright en The Night They Drove Old Dixie Down. Dat gaat achter elkaar door. The band. Yeah. je krijgt geen drie nummers hoor. Nee, nee, nee. nee. Dat was ook niet de bedoeling. De band bestond uh, in de tijd uit uh, Robbie Robertson, dames en heren. Verder uh, natuurlijk hadden we Lee von Helm, die uh, deed er aan mee. Verder ook Rick Danko, uh, Richard Manuel deed er ook aan mee. En natuurlijk uh, Garth Hudson. Volgens mij is die laatste niet zo lang geleden overleden. Ehm... Um, in ieder geval, de band natuurlijk beroemd geworden als begeleiders van Bob Dylan. Dat Dylan voor het eerst elektrisch ging... had hij onder andere deze jongens als begeleiders ontmoet elkaar in 1964. En door de echte folkpuristen werd het feit dat Dylan elektrisch ging... natuurlijk niet in dank afgenomen. Dat vonden ze maar verschrikkelijk, al die elektrische herrie... terwijl hij het zo goed deed met zijn gitaartje in zijn mond en zijn monddemoningatje. Maar goed, de band is daaruit voortgekomen. Ze hebben een paar knallers van hits gehad... Waaronder natuurlijk het prachtige The Wait. Dat een van hun klassiekers is. En uh, verder is er natuurlijk duidelijk een heel groot document van de jongen, deze jongens bekend in de film The Last Wals. Die uh, laatst ook nog op DVD uitgekomen is. Prachtige uh, digitale remix van dit laatste concert, afscheidsconcert van uh, de band. Waar ook weer hele grote jongens aan meededen. Zoals Fred Morrison, uh, Neil Young... Um, Volgens mij, Ringo Starr zat er volgens mij ook bij. Ja, die zat er zeker bij. Uh, Bob Dylan, uiteraard. Maar dit was van een uh, live LP, dames en heren. En nou, het is gewoon heerlijk om dit weer eens terug te horen. The Night, They Drove Old Dixie Down. Uh, ook zo'n zo standaard. Dat is ook een versie van Joan uh, Bees. Uh, die zond. Oh nee, dat was de truckstore... Truck, truck driving man. Dat was... Maar John Base heeft hem ook onder andere gezongen. En uh, nog veel meer anderen. En daarvoor stage fright. Um, fantastisch allemaal. Nou, we gaan nu weer naar de Beatles. Want uh, dat is dan weer een paar jaar terug Natuurlijk We gaan terug naar 1964 Geweldig concert in de Hollywood Bowl Met uh, ongeveer een uh, aantal duizenden gillende meiden uh, Dat die gasten elkaar ooit nog gehoord hebben en dat ze wisten waar ze bezig waren Dat uh, heb, ik, heb ik tot nu toe nog steeds nooit begrepen uh, Het volgende liedje wat we ervan gaan draaien Dat komt uit 65 de, de, Het concert van 65 moet ik zeggen Want het was toen net nieuw dat was toen net een nieuwe single. Want in 1965 kwam natuurlijk de film Help uit. En daar zat dit nummer in. Het stond ook op de LP Help. Maar het was een, een, al een single voordat die uh, LP uitkwam. En ze spelen het hier live, dames en heren. In de Hollywood Bowl op 30 augustus 1965. De Beatles en Ticket to Ride. A Ticket to Ride. En Ringo toch echt wel een stukje muziek konden maken En dat kon natuurlijk toen die tijd ook niet anders Want eh, ja Ook in studio's bij platen Werd er gewoon in één klap alles op de band gedonderd En dat, dat, ge ja, dat gebeurde gewoon Want men kon nog niet zo erg dubben En zo dat gebeurde wel al heel eh, Met name een, een stemmetje Nog eens extra Maar gewoon alles, om, alles over indubben. Dat, dat gebeurde gewoon niet Ze speelden gewoon live in de studio Dus konden ze het live op de buurt kon het ook, heel simpel. En als je hoort hoe het klinkt, met de omstandigheden, nou, dan blijf ik het geweldig vinden. Um, Beach Boys krijgen we nu, hè Albert? Ja, ja hetzelfde verhaal als bij, bij de Commodores. Kijk, uh, Good Vibrations is natuurlijk het nummer, of een van hun bekend, bekendere nummers. Ja. Maar ja, als ze het live optreden, dan is het toch altijd anders. Hè? Commodores hoor je met Brickhouse toch een andere versie dan de, de gladde <kwijnt> Ja. Om het zo maar eens te zeggen. Nou, ook hier met Good Vibrations Live vanuit de Record Plant Studios in New York. En dan gaan we terug naar 1972. Ik ben erg benieuwd hoe dat klinkt. Nou, gaan we luisteren. Concerts, dames en heren. En de Beach Boys bestonden op dat moment waren we toen al van bezetting gewisseld. Um, Brian Wilson bijvoorbeeld was hier helemaal niet bij. Uh, ze hadden Ricky Fataar die uh, deed er mee en dan verder Alan Jardine natuurlijk origineel lid. Carl Wilson, Dennis Wilson, Mike Love dat waren gewoon de originele jongens nog en blondie Chaplin, de, de, de Chaplin moet ik zeggen. En dat waren aanvullende muzikanten. Verder deden er nog vijf. Uh, supporting musicians mee, om het zo maar zo zeggen. Dus ze stonden wel met z'n elf op de binnen. Maar, desalniettemin... De good Vibrations Soul Live neerzitten... is toch wel eventjes een, een kunst, hoor. Want, ook, uh, ook, ook dat close harmony er gewoon nog in, hè? Ja, maar goed, met elf man... kan je wel aardig close harmony zingen, natuurlijk. <laughs> dat, dat gaat dan lukken, want er zaten echt wel... stemmen bij... Uh, want met z'n vieren ga je dat echt niet redden ik weet toevallig hoe het nummer in elkaar zit omdat ik het voor mijn koor een keer helemaal georganiseerd heb en je hebt op een gegeven moment gewoon echt 7, 8 zangstemmen nodig maar goed het klinkt gewoon fantastisch Good Vibrations overigens is nooit op een LP terechtgekomen. dat mensen zich wel eens afgevraagd maar dat komt natuurlijk omdat het oorspronkelijk bedoeld was voor het album Smile en dat Brian Wilson die is op een gegeven moment helemaal doorgedraaid uh, die werd eigenlijk een beetje lichtelijk gek en toen heeft hij dus al die banden van uh, Smile van het album, wat dus eigenlijk al klaar was heeft hij vernietigd en het enige, de, de enige twee stukken die ervan overgebleven zijn dat waren Heroes and Villains en Good Vibrations uh, de rest is allemaal uh, althans, die originele opnames zijn uh, vernietigd. Later heeft hij uh, dat allemaal wel weer teruggehaald. Want een aantal jaren geleden heeft hij uh, Brian Wilson zelf het Concert Smile weer opnieuw op de, plank, op de planken gezet. Dus dat even nog ter informatie over dit prachtige Beach Boys werk. We gaan door met de Beatles, toch? Ja. Ja, hè? Ja. Een oud Chuck Berry nummer, en u hoort hier dan inderdaad George Harrison live zingen, dames en heren. Dat is helemaal niet te geloven. Een oud uh, Chuck Berry nummer en het heet Roll over Beethoven. You the Stones. Uh, nee, de Beatles. The Beatles! <laughs> <laughs> the Beatles. en zong het uh, live uh, dames en heren. Helemaal, helemaal de gek. Beatles um, 1964 in de Hollywood Bowl in the United States of America. Nou, we zijn bijna aan het einde van het programma en er is maar één nummer uh, wat, waar we mee af kunnen sluiten vind ik eigenlijk. Net als wat we dat vroeger altijd deden bij de Soulful Blues was dit ook altijd ons laatste nummer. En laat ik nou vandaag weer eens hetzelfde doen. Gewoon dit als laatste nummer. Otis Redding met een zeer explosieve versie, mooie versie van de nummer Try A Little Tenderness. Van de LP, Otis Redding, live in Europe. it might be a little bit sentimental, no, no. Dit was weer de nieuwe jaren tot volgende week woensdag. Dank Albert Jan en uh... graag gedaan. We hopen je graag nog eens terug te zien. Graag. Tot ziens. Tot ziens. via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De politiebond ACP heeft een meldpunt geopend... voor politiemensen die vorige week in Haren zijn ingezet. De bond wil zo inventariseren wat er bij de politie fout is gegaan. Volgens ACP-voorzitter van de Kamp zijn er politiemensen die zeggen dat er zaken fout zijn gegaan. Bijvoorbeeld op het gebied van de communicatie, de bereikbaarheid en de instructies. De resultaten van de inventarisatie zal de ACP aan de commissie Cohen overhandigen die de gebeurtenissen in Haren onderzoekt. De gegevens worden wel geanonimiseerd. De Tweede Kamer reageert verdeeld op uitspraken van staatssecretaris Stever. Die zei vanochtend dat de inbreker die in Diezen overleed na een vechtpartij met de bewoners het risico zelf heeft opgezocht. De PvdA is het eens met Teven dat mensen geweld mogen gebruiken als ze zichzelf verdedigen. Maar wil de uitspraak dat het een inbrekersrisico is niet overnemen. De PvV onderschrijft de uitspraken van Teven. SP, D66 en GroenLinks ergeren zich juist aan de staatssecretaris. De SP vindt dat zijn uitspraken neerkomen op een oproep tot geweld. Het CDA noemt de opmerkingen van Teven voorbarig. De Taliban hebben een Pakistanse minister van de dodenlijst gehaald omdat de man vorige week 100.000 dollar zette op het hoofd van de maker van de anti islamfilm 'Innocents Innocence of Muslims'. Volgens de Pakistanse Taliban handelde de minister daarmee helemaal in de geest van de islam. De uitspraken van de minister leiden zowel in Pakistan als daarbuiten tot opschudding. Syrische opstandelingen zeggen dat zij de aanslagen hebben gepleegd bij het hoofdkwartier van het leger in de hoofdstad Damaskus.